10 uur. Levi van Eck met het NOS journaal. Vakbond FNV vreest dat veel mensen hun baan verliezen als het kabinet minder streng wordt bij steunmaatregelen aan bedrijven. Ondernemingen die door de coronamaatregelen staatssteun ontvangen, krijgen nu een boete als ze mensen ontslaan. In het nieuwe steunpakket zou die boete verdwijnen. FNV zegt dat dan veel ondernemers mensen gaan ontslaan terwijl de staatssteun er juist voor is om banen en inkomens te behouden. Volgens de bond zijn nu al veel mensen met flexcontracten ontslagen... terwijl werkgevers worden gecompenseerd voor deze loonkosten. De twee homo's die met Pasen op straat in Amsterdam werden belaagd door een groep jongeren... zijn gisteren opnieuw aangevallen. Ze liepen hand in hand toen een groep op straat opmerkingen naar de twee mannen zou hebben gemaakt. Een van hen werd tegen de grond geschopt. Volgens hun advocaat was de politie er snel bij om de aanval te stoppen. De groep vluchtte, maar een verdachte is staande gehouden... De twee aangevallen mannen gaan aangifte doen van mishandeling. Het dodental van het ongeluk met een Iraans marinefregat in de straat van Hormuz is opgelopen naar 19. Vijftien andere opvarenden raakten gewond toen het fregat een raket afvuurde op een eigen schip. Dat bevoorradingsschip deed mee aan een marineoefening en zou volgens de Iraanse staats-TV te dicht bij een van de doelen van het fregat zijn geweest. Mensen met een tweede nationaliteit zijn door de Belastingdienst jarenlang extra gecontroleerd. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws en de Belastingdienst heeft dat bevestigd. De extra controles vonden plaats tussen 2012 en 2015 bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Volgens de fiscus zijn 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit strenger gecontroleerd dan andere burgers. Dat er bij controles ook op ras- of etnische afkomst is geselecteerd, wordt door de Belastingdienst nog steeds ontkend. Het weer, het is wisselend bewolkt en vooral in het noorden is een bui mogelijk. Er waait een matige tot harde wind en het wordt maximaal 14 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, maar minder wind dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Ja, ja, ja, dat uh, gaat dus niet gebeuren. Ik heb gelijk meteen de test uh, of die met een boterhamzakje werkt. Dat werkt dus. Uh, want uh, dat is ook wel eventjes uh, nog even de vraag uh, of dat werkt. Maar daar hebben de technici wel over nagedacht. Het werkt, dus ik kan gewoon uh, presenteren tussen 10 en 12. Uh, uh, ik moet eventjes hier een, uh, een oplossing voor zien te verzinnen. Dat, uh, dat ik de volgende keer even wat sneller dit laat horen, want... Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. nog zitten luisteren naar een uh, oude uitzending van uh, Oud Zandvoort. En wie kwam er voorbij? Rob Harms, collega en uh, ja, presentator van het uh, programma Zandvoort op zaterdag en sinds uh, deze week ook op zondag samen met de A.J. Vos tussen twee en vijf. En het hele verhaal werd nog eens een keer uit de doeken gedaan over hoe hij dan met radio's begonnen. Vond het wel ge geestig, wij, wij dus ook. En een van die platen die dan uh, werd gedraaid... was uh, onder andere deze van Tromaine en In The Morning Time. Uh, dat is uh, gelijk ook meteen de, de opening. 11 mei is het uh, vandaag. Uh, en uh, terwijl de herhaling helaas... mensen van Goedemorgen Zandvoort loopt... Uh, mag ik uh, toch uh, de schuifjes opengezetten. Want uh, hij zit weer... Uh, nou, redelijk vol. Ik had nog uh, geprobeerd in de ijdele hoop... om uh, een uh, kapster in de uitzending uh, uh, te vragen. Maar... Uh, de partner van deze uh, dame die zegt, dat kun je maar beter niet doen... want als je leven je liefheeft, dan laat je de maar met rust. Kortom, de kappers zijn aan het werk, uh, want uh, deze week uh, mogen ze weer open. En uh, ik denk dat er een aantal mensen nog net niet uh, naar een tuincentrum zijn gelopen... om daar hun uh, haren nog eventjes wat, uh, wat bij te laten punten. Maar dit is dan, uh, dan het resultaat geworden uh, dat, dat, ja, dat de kappers dus druk hebben. En dus ook deze kapster uh, zit ergens in de Bakkerstraat. Dus dan uh, weet je ongeveer al hoe laat het is. Um, goed, welkom. Uh, dat betekent dat, uh, dat we vandaag ook weer de vaste onderdelen hebben. Jelmer uh, gaan wij straks om half elf bellen als het gaat om het uh, laatste nieuws. Uh, wat betreft uh, uh, het C-woord. Misschien ook wel uh, lokaal. En um, natuurlijk um, kwart voor elf. Nou oh ja, natuurlijk. Dat is een nieuw onderdeel. Uh, we gaan uh, praten met iemand van de gemeente Haarlem. Vandaag is het uh, Lisanne Hiltonman. Zij gaat iets uh, vertellen over de regelingen die er zijn. Uh, die, je kunt, uh, ja, die je kunt aanvragen als ondernemer. Zelf, zelfstandige zonder personeel uh, voluit. Of als je bijvoorbeeld uh, even wat om centen verlegen zit. Dan zijn er mogelijkheden om daar wel aan te komen. En zij... Uh, Legt dan uh, uit op haar uh, um, vakgebied uh, uit wat, uh, wat er dan mogelijk is. Uh, dan om kwart over elf hebben we uh, Mick Boskamp Die is ook weer uh, present vandaag. Uh, die kijkt uh, op uh, het nieuws vanuit zijn ogen bekeken. En dan om half twaalf hebben we Ben Zonneveld. Die de groeten doet. Uh, dat zal hij ook de komende weken blijven doen. En lichtelijk zullen we dan ook weer eens aan een Ben vragen... van hoe hij weer tegen de actuele kant... van Zandvoort aan staat te kijken. En om kwart voor twaalf... dat is ook eigenlijk best wel bijzonder. Want dat is de voorzitter van de veiligheidsregio... Kennemerland, Marianne Schuurmans... die... Die ga ik ook even wat, wat vragen, want het liep bijna uit de hand... wat betreft de toeloop naar Zandvoort afgelopen zaterdag. Bij Rob en AJ heb je Thomas kunnen horen. Thomas is ook een van de mensen die dit programma heeft gedaan... En uh, sinds uh, gisteren doet hij dan samen met Patrick van Buringen ook nog uh, Zandvoort pakt uit. Dus daar heb ik alweer heel wat uh, dingen gezegd van... Uh, nou, we merken wel weer dat ZFM Zandvoort weer behoorlijk in, uh, in beweging is. Ik ben gelukkig nu niet meer de enige die uh, hier uh, zit en uh, staat om een programma te doen. Er zijn gelukkig meerdere mensen die dus nu bezig zijn live programma's. Wel met een protocol. Want we mogen elkaar niet tegenkomen. Of tenminste wel op anderhalve meter afstand. En er zullen ook maximaal twee mensen in de studio zijn. Dat verklaart dus ook waarom er dus ook weer met sidekicks gewerkt mag worden. Dus het, het begint er weer lichtelijk positiever uit te zien. Hoewel je het toch weer in de gaten moet gaan houden wat er in de wereld speelt. Want... In China zijn er weer gevallen geconstateerd. En ook in Duitsland schijnt de besmettingsgraad weer omhoog uh, te lopen. Dus ik denk dat het toch wel verstandig is... om de regels van anderhalve meter wel in acht te nemen. En als je niet ergens dringend moet zijn... blijf dan lekker gewoon thuis. Dat is uh, gewoon uh, wat, ik, uh, wat ik zelf uh, zeg. Um, nou word ik ook uh, belaagd door allerlei Facebook-vrienden... die uh, zeggen van... Hey, uh, ik nomineer je om even... Ja, albums te noemen die jouw muzikale smaak hebben beïnvloed. Nou, dat zijn er nog wel een aantal. En één uh, ervan kwam uit Zandvoort. Dat is Onno van Middelkoop, fotograaf. Ja, beste uh, Onno. ik ben al genomineerd door uh, iemand uh, bij uh, Radio Capella. Zwaardvis doet hij, Willem de Waard. En op een gegeven moment zag ik ook bij Willem uh, voorbij komen een album. Ja, waarvan ik zeg, ja, dat heeft ook mijn uh, muzikale smaak uh, beïnvloed. Het is een uh, band uit. Uh, nou, wat, wat ik al zei, uit Rotterdam. Uh, ze hebben de afgelopen maanden voordat de crisis uitbrak... Uh, in theaters uh, gespeeld met het verhaal rondom Fleetwood Mac. Ze zijn min of meer door Menno Timmerman uh, daartoe bewogen. Maar ze hebben ook eigen werk uh, gemaakt. En dit was er één van. Van Change the World or Go Home. Eerste album. En dan heb ik het over de Cosmic Carnival... En een van die mooie nummers die erop staat is Paniman. gran canción de Juan el Loco y su organillo. Vamos a continuar con la nueva sensación venida bailable, muy funky. qué bien que tocan estos cabrones. Señoras señores. Aquí tienen a Cosmic Leave your table pushing through the ground I'm really glad you came, you know Zullen we wat meer feelgood radio maken? Ik denk dat dat wel nodig is. Abba! Dat wordt ook wel eens geopperd bij een van die radiospotjes. Wat zeg ik? TV-spotjes. Over een publieke radiozender. Dat er ook meer abba ah, gedraaid moet worden. Nou, als dat soort mensen wat meer voor het zeggen hebben... dan weet je dus zeker dat de Beatles nooit zijn ontdekt. Dus wat dat gaat, moet je daar ook wel weer heel voorzichtig mee zijn. Goed, daarvoor horen we de Cosmic Carnival. Want dat is wel eens een voorbeeld. Uh, dat uh, dan uh, de blinde vlekken er nog wel eens op uh, zitten. Uh, bij uh, sommige mensen in uh, een uh, medialand. Want dat is nou een band waarvan ik denk... Ja, dat had wel opgepikt mogen worden. Uh, nummer Funny Man. Slaat niet op mij, maar het slaat op iets heel anders. Er zit een verhaal achter. Uh, dat uh, hebben de jongens uh, van de Cosmo Carnaval wel eens uh, vaker uitgelegd. Uh, dat ga ik niet uh, nog eens een keer uit de doeken doen. Uh, eerst weer eens even wat uh, werk uh, draaien om een beetje het uh, moreel een beetje op te vijzelen. Om een beetje een goed gevoel uh, te hebben. We mogen ietsje meer, maar we moeten wel opletten dat we niet te veel en te dicht op een kluitje komen. Mantle Jordan is dit. This is How We Do It.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 your cup and throw your hands up and let me hear the party say I'm kind of bustin' it's over The hood's been good to me Ever since I was a lowercase G But now I'm a big G The girls see I got the money $100 bills, y'all If you where from Where I'm from Then you will know That I gotta get mine In a big black truck You can get your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 lang vervlogen tijden bijna alweer. Dat is uh, meer dan 30 jaar uh, terug. Uh, toen bestond uh, Jelmer nog niet, maar uh, ik denk dat hij hem nog wel eens uh, af en toe wel op een plaatlijstje tegen kan komen en hem ook zomaar kan draaien. Marcia Heinz met Your Love brings, Still Brings Me on My knees. Ja, het is weer iets, uh, zo'n titel waar je helemaal over suf overstruikelt. Uh, mocht uh, Jelmer, want uh, dat is ook meteen de introductie naar jou toe. Ja, Ja. Oh, ik denk, uh, waar ben je? Maar je bent er wel. Uh, want uh, jij hebt uh, afgelopen donderdag en vrijdag uh, dit, uh, dit uh, programma mogen doen. En uh, ja, nu zit je dus weer aan de andere kant uh, weer van, de, van de telefoon. Uh, om ja. even te kijken van wat er allemaal gebeurd is. Zowel in Zandvoort zelf en misschien ook daarbuiten. Dus ik, uh, ik geef je graag het woord. Ja. Ja, een soort overzicht van het weekend. Want met de aangekondigde versoepelingen van vorige week woensdag leek Zandvoort afgelopen weekend uh, ja, zomerse dagen te beleven. Uh, de horeca's zijn dan nog wel gesloten, maar toch kwamen een hoop mensen deze kant op. Dit leidde tot onder andere veel drukte in de treinen. De NS riep rond het middaguur op om niet met de trein naar Zandvoort meer te gaan. Maar, maar van grote mensenmassa's op het perron was gelukkig geen sprake. Op Amsterdam Centraal werden mensen die de trein naar Zandvoort wilden nemen tegengehouden door de politie. Ondanks dat de strandpaviljoens nog gesloten waren, was het behoorlijk druk op het strand en op de boulevard. Hm? Ook in het centrum uh, is het uh, erg druk geweest afgelopen weekend. Over het algemeen lijken de meeste mensen zich goed aan de anderhalve meter afstand te houden. Dus wat dat betreft uh, ging dat allemaal goed. Uh, vanaf dit weekend werd ook een deel van de parkeerplaatsen aan de Boulevards weer geopend. Verkeersregelaars uh, uh, monitoren de drukte en op basis daar, daarvan wordt besloten of de gebruikelijke afsluitingen langs de toegangswegen wel of niet ingesteld uh, uh, moeten blijven. Verkeersregelaars monitoren de aanloop op de uh, boulevard en de strandafvangen en zodra de parkeerbakken zoals ze worden genoemd voor 75% vol zijn, dan worden de auto's op de toegangswegen door verkeersregelaars alsnog tegengehouden en gevraagd om om te draaien. Dus er zit eigenlijk al een heel systeem achter in de, dat opzicht. Dat het, uh, ja. ja zeker, er zit wel een hele, uh, de, waar de verkeersregelaars op moeten letten en zo. En uh, het wordt wel echt goed in de gaten gehouden. Ja, uh, Nog meer? Ja, ja. Uh, want uh, in de nacht van vrijdag op zaterdag is in de Kostverlorenstraat een, bestel, een bestelbus in de brand gestoken. Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. De brand is vrijwel zeker aangestoken. Rond half twee werd de brand ontdekt en de brand weer gealarmeerd. De brand woedde aan de linkerachterzijde van het voertuig. De brandweer uh, weet vrijwel zeker dat het om brandstichting gaat omdat bij de linkerachterband uh, een brandend object werd aangetroffen. Mm -hmm. Zaterdagochtend is de politie gestart met een sporenonderzoek. Ja, onverlaten. Evengoed nog in deze ja. tijd. Maar goed, eh, daar gaan we het eh, niet over hebben. Hè? Eh, ik neem aan dat je nog, eh, nog een aantal dingen hebt. Ja, ja want uh, de bibliotheek Bibliotheek Zuid-Kennemerland meldt dat de bibliotheken binnenkort weer open gaan. Uh -huh. De vestigingen Haarlem Centrum, Haarlem Noord, Schalkwijk, Bloemendaal, Heemstede, Bennebroek en Hillegon... mogen vanaf maandag 18 mei weer open. En voor Zandvoort uh, weer vanaf zaterdag 23 mei. Bibliotheek Zandvoort gaat vanaf die zaterdag vooralsnog alleen open op zaterdagen van 10 tot 5. Tijdens de opening, openingsuren kan slechts een beperkt aantal mensen uh, naar binnen en wordt uh, streng gecontroleerd op de anderhalve meter afstand. Mm -hmm. Meer informatie is uh, te krijgen op de website van de bibliotheek en ze zijn ook telefonisch bereikbaar op de werkdagen van 10 tot 5. Dus dat over de bibliotheek. Ja. Dan nog als laatste ja. hoopgevend nieuws voor het bezoek aan de verzorgingstehuizen. Want het kabinet is zich er natuurlijk van bewust van het ingrijpende karakter van de maatregel... om geen bezoek meer toe te laten in de verzorgingstehuizen. Deze maatregel geldt nu al vanaf 20 maart. En voor zowel familie van bewoners als de bewoner zelf is dit zeer ingrijpend. Daarom is besloten om voorzichtige ervaring op te doen met beperkt weer toelaten van bezoek... In elk van de 25 GGD-regio's mag één verpleeghuis beginnen met een aangepaste bezoekregeling. In deze locaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner per dag toegestaan. Verpleeghuizen kunnen in aanmerking komen als zij vrij zijn van besmettingen. Ook de bezoeker zelf mag uiteraard geen klachten hebben die duiden op het coronavirus. De beoogde startdatum voor deze locaties is uh, vandaag, 11 mei. En mochten deze versoepelingen in de praktijk goed uitwerken, dan is het de bedoeling dat vanaf 25 mei meer verpleeghuislocaties uh, in aanmerking komen. Goed, goed nieuws ook voor de wat oudere ja. mensen in de verpleeghuizen. Dat ze dus ook weer mensen kunnen zien. Weliswaar met de anderhalve meter in acht nemen. Maar goed, dat spreekt voor zich. Maar ja, inderdaad, dat ze iemand kunnen zien, ja. Ja, dat, daar, daar gaat het denk ik het, het meest om. Ik dank je voor de, voor de bijdrage. En ik spreek ja. je morgen wederom weer. Ja, helemaal goed. Oké. Okay. Dit is muziek uit Nederland. Tols heette de man. En het nummer dat heet Zeven Knopen. Ja. Yeah. Tos En achter Tos schuilt Daan van Beieren. En het nummer dat is alweer van 2018. En soms doet zijn stem wel een beetje denken aan... Boudewijn de Groot. Zeven knopen uh, is het nummer. En daarachter hoorden we de jarige Job vandaag... Uh, Lisette Vink. Moeten we die ergens van kennen? Jazeker wel, want zij heeft ook nog eens een keer... ...aangeschoven tijdens een speciale uitzending... ...rondom Abbey Road bij De Wereld Draait Door. Dat toen heeft Lisetta daar het een en ander verteld. Maar vandaag is ze dus jarig. En dit is het uh, nummer wat zij ook heeft uh, gemaakt. Ik denk alweer van 2019. Uh, inmiddels uh, telefonisch in de uitzending hebben we Lisanne Hilderman. Zij is een van uh, de medewerkers van de gemeente Haarlem. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, ik zeg het goed, hè? toch of niet? Ja hoor, ja, dat gaat helemaal goed. Ja, ja um, want uh, natuurlijk in deze barre tijden zijn er ook uh, mensen die uh, op bepaalde regelingen een beroep doen. Uh, ja. deze, deze is volgens mij wel een beetje algemeen voor ook uh, mensen zoals ik met een krappe beurs. Ja, voor mensen met een laag inkomen. Ja, ja, ja want uh, daar hebben wij een Zandvoortpas voor, geloof ik, toch? Klopt, ja inderdaad. En wat is daar allemaal mee mogelijk? Met de zandwoordpas zelf, we hebben verschillende regelingen bij de minima. Mm -hmm. Maar uh, daarvan is dus de zandwoordpas een onderdeel. Mm. Ik hoor even heel erg mezelf. Dus ik ja, wil... ja ik, ik, ik, dat is een, een probleem. Is het uh, zo beter? Even kijken. Klein. Ja, zo is het beter. Oké, okay. goed. Dan gaan, ja. we gewoon, gaan we gewoon vrolijk verder. Um, ja. Eerst nog de even de zandwoordpas. Ja? Ja, nou dat houdt dus eigenlijk in, um, dat vraag je aan bij ons. Mm -hmm. En dan moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dus een laag inkomen waar we het net over hadden. Mm -hmm. En een um, laag vermogen, daar kijken we naar. Mm -hmm. En met de Sandfordpas kan je bijvoorbeeld een gratis jaarkaart bij de bibliotheek aanvragen Of een gratis gamekaart. Of je kind gratis naar de peterspeelzaal brengen. Mm -hmm. Dat zijn uh, veel voordelen. Of uh, meedoen aan bepaalde cursussen, sporten, activiteiten, culturele activiteiten. Hmm. Eigenlijk best wel veel. Hmm. Uh, alleen uh, met die culturele activiteiten zal het een beetje uh, moeilijk gaan uh, dit, uh, deze ja, periode. Natuurlijk wel. Ja, ah. helaas momenteel wel. Ik hoop dat het wel snel weer goed gaat, ja. maar inderdaad, momenteel wordt het even lastig. Maar wat volgens mij weer wel kan, want ik heb, uh, ik heb het ding thuis ook uh, liggen, of beter gezegd, ik heb hem zelfs bij me, um, is het uh, mogelijk dat je dus uh, ook nog uh, de Amsterdamse waterleidingduinen in kan tegen een gereduceerd tarief. Ja, hè? Ja. Er ja. kan ook een amendement voor worden aangevraagd gratis. Mm -hmm. En dan inderdaad, kan je gewoon lekker gaan wandelen. Ja, dus, dus dat is wel mogelijk voor de mensen die dan hier in deze buurt wonen. Kunnen ze dus uh, tegen een geschappelijk uh, prijsje gewoon nog een duin in? Ja, zeker. En ook bijvoorbeeld met korting naar, nou ja, nu momenteel het is niet naar het pakket. Ja. Maar wandelen kan natuurlijk wel. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. Um, wat, wat, wat is er nog meer eigenlijk uh, op het uh, gebied van minimumregelingen? Wij hebben naast de pas verschillende regelingen... zoals de tegemoetkoming van eigen risico. Uh -huh. Mensen die veel zorgkosten hebben... die kunnen daarvoor een tegemoetkoming aanvragen. Uh -huh. uh, of eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp. Als ze daar een eigen bijdrage voor moeten betalen... hebben we daar ook regelingen voor. Uh, zo hebben we ook de tegemoetkoming schoolkosten... voor uh -huh. kinderen die naar school gaan. Huiswerkbegeleiding. Uh, dan hebben we nog de individuele inkamstenslag... Dat is een heel moeilijk woord, maar dat houdt eigenlijk in dat er uh, mensen met een laag inkomen, die 36 maanden, dus dat is drie jaar, een laag inkomen hebben, ja. in, uh, in aanmerking komen voor een bepaalde, bepaalde toestag, een bepaald bedrag, dat dan één keer in het jaar wordt uh, toegekend. Okay. En dat kunnen ze inzetten voor van alles. Ja. Dat maakt in principe niet uit, niet voor een bepaald doel. Nee, oké. Okay. Dat, dat, dat wist ik dus nog niet. Maar dat zou, uh, okay. ook, dat zou voor mij ook voor toepassing kunnen zijn in dit, uh, in ja, dit hele verhaal. Um, want uh, ja, je moet natuurlijk wel aan een aantal eisen voldoen. Waaraan? Uh, als, uh, als je daarop uh, in aanmerking voor moet, uh, mocht komen. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Um, we kijken allereerst naar het inkomen en het vermogen. Mm -hmm. dus het inkomen moet op een bepaald niveau zijn en het vermogen ook. Dat verschilt ook of je alleen woont, of je gehuwd bent, of uh, bijvoorbeeld een alleenstaande ouder. Mm -hmm. En dan gaan we daarnaar kijken, en daarnaast kijken we ook naar de persoonlijke situatie van uh, ja, degene die het aanvraagt. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk het voornaamste. En mensen die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering hebben of kwijtgelding van de gemeentelijke belastingen, uh, die krijgen hem automatisch als zij een aanvraag doen. Oké, okay. eh, ik, ik denk dat we er wel uh, zo aardig uh, doorheen uh, zijn gekomen, denk ik. Of ben ik iets vergeten waarvan jij zegt, nou ik zou dat toch nog eigenlijk graag nog even aan willen duiden? Ja, wat, wat, wat ik graag zou willen zeggen is dat ik hoop dat mensen gewoon een aanvraag doen of ons even bellen. Uh, dat kan ook 14.023 en dan vragen naar minima. En als zij nieuwsgierig zijn geworden, kunnen we het ook gewoon even over hebben. Gewoon een gesprek erover hebben. Hmm. Kijken waar iemand voor een aanmerking komt. Hmm. Oké, okay. dus het kan allemaal. Uh, wel de tijd ervoor ja. nemen en niet uh, meteen uh, denken dat je geholpen wordt. Toch? Nee, nou, we, we hopen natuurlijk mensen zo snel mogelijk uh, te kunnen helpen. ja Maar... Um, Mensen kunnen altijd even vragen van, joh, kom ik er voor een aanmerking? Uh, wat past bij mij? Om het er gewoon even over te hebben. Soms vinden mensen dat heel fijn. Ja. Is, er, is er ook een mailadres uh, mogelijk uh, dat de ja, mensen hoor. kunnen mailen? Ja, ja dat is minima.haarlem.nl. Okay. Het ah. gaat natuurlijk over Zandvoort, ja? maar Haarlem en Zandvoort één gemeente. Dus ze kunnen dat mailen naar dat e-mailadres. Naar minima.haarlem.nl? Ja, Helemaal goed. Klopt. Nou, ik uh, dank je voor de bijdrage uh, in, uh, in, de, in de uitzending. Ja, hartstikke bedankt dat ik er nog zijn. Ja, en misschien tot een andere keer. Ja, maar goed, gezellig. <laughs> Dankjewel. Dag zo. Oké, dat was Lisanne Hilterman. Uh, nu weer verder met, uh, nou laten we zeggen, uh, een beetje jaren 60-muziek: The Band en The Wait. Please Nog een illustere radioprogramma. Dat stond nog uit in de watertoren. Kun ja, je nagaan, zo lang geleden is het alweer. 96. En dat programma, dat was eigenlijk het eerste alternatieve radioprogramma. Maar eigenlijk ook een beetje met een cultuurjasje aangetrokken. En dat programma, dat heet Getetter aan Zee. Dat was van Marjan Rebel onder meer. En ik kwam er later nog bij. En wat gebeurde er? Er werd veelvuldig nummers gedraaid van The Doors en ook deze, The Band. En wat heeft de Cosmic Carnival met The Band te maken? Ook alles. Want uh, tijdens uh, de primeur van dat uh, album Change the World or Go Home... Hè, dat nummer van Funny Man waarop, uh, waarop dat te vinden is... toen speelden de jongens ook nog in uh, de pop-unie Rotterdam... The Weight van The Band. Dat was de reden waarom uh, ik hem ook uh, vandaag uh, er weer eens even bij heb uh, gehaald. Vijf voor elf inmiddels geworden. We gaan op uh, naar het uh, nieuws. Uh, dat, uh, dat, dat, ja, als, als alles goed gaat. Want ik uh, ben bang uh, want dat, uh, dat het, uh, het non-stop systeem is een beetje op hol geslagen. Want ik zie van alles en nog wat uh, gebeuren. Lampjes aan, lampjes uit. Of er straks nog uh, even goed nog iets uh, gaat gebeuren uh, met uh, nieuws om elf uur. Ik moet het maar afwachten. Uh, en anders dan uh, wordt het uh, een ingrepen uh, van uh, de technische dienst uh, zo dadelijk. Maar goed, uh, daar wil ik uh, niet ver, uh, veel verder op uh, vooruitlopen. Nederlands muziek, maar ja goed, ook in het verleden hebben we best wel uh, goede Nederlandse bands gehad. In de jaren 80 was er dus zo'n band en uh, die kwamen uit Amsterdam en dat was deze band Spargo en een van de, de nummers uit hun rijke oeuvre dat heet Just for you. Het systeem is een beetje op hol geslagen, dus ik uh, ga kijken of ik, uh, of ik er wat uit uh, kan toveren, maar ik uh, Even kijken hoor. Tot zover. Nou, het ritme van ZFM. Zover gaat het goed. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.